9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. De ChristenUnie roept het kabinet op om iets te doen... tegen de nieuwste internetrage. neck Nomination. Dat is een drankspel dat in Engeland en Ierland al tot doden heeft geleid. En particuliere beveiligers voeren actie. Ze steken hun ontslagbrieven in brand. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens.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 Uh, en wat we ook gezien hebben, is dat een. Uh, nou, ik heb zeker tien gewonden voorbij zien komen hier. Aan uh, uh, de kant van de demonstranten. Dus inderdaad, ondanks de, de wapenstilstand is het allesbehalve rustig. Er zijn ook berichten dat er weer wordt geschoten. In Brussel wordt vandaag overlegd over de situatie in Oekraïne. En ook gaan er drie Europese landen op bezoek bij president Janukovic, zegt correspondent Chris Ostendorf.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 als ze met de trein reizen, check eerst de reisplanner. En eh, het zal, kan zijn dat de samenstelling van treinen veranderd is... dat ze iets korter zijn. Maar eh, we proberen ja, voor zoveel mogelijk treinen te laten rijden. Gisteravond bleken spoedreparaties nodig. Daardoor konden er rond Rotterdam en Den Haag veel minder treinen rijden. Nu wordt er alleen nog gewerkt tussen Den Haag Centraal en Den Haag-Holland Spoor. Er gaat extra geld naar schilders en de chemische industrie. Minister Asscher, de werkgevers en de vakbonden... trekken in totaal 36 miljoen euro uit. Het geld is bedoeld voor scholing van het personeel... en het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe baan. Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor banenplannen. Eerder al ging er geld naar de bouw, de uitzendbranche en de kinderopvang. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones... gratis berichten, foto's en video's uit. En ook kunnen ze met elkaar communiceren in groepen. Facebook betaalt 4 miljard dollar aan cash en de rest in eigen aandelen. Eerder nam Facebook fotodienst Instagram al over en de berichtendienst Snapchat. WhatsApp wordt maandelijks door 450 miljoen mensen gebruikt. En is ook in Nederland erg populair. Het enthousiasme om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen lijkt lager dan ooit. TNS Nipo ondervroeg 1300 mensen...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 Vooral door de populariteit van streamingdiensten als Spotify... stegen de inkomsten van de Nederlandse muziekindustrie toch iets. Het weer. Eerst schijnt in het oosten nog even de zon... waarna in de loop van de dag het overal bewolkt wordt. Van tijd tot tijd valt er dan regen of motregen. 8 tot 10 graden wordt het. En vooral aan zee kan het flink waaien. En vanavond en vannacht volgt nog veel meer regen. ANWB Verkeersinformatie: Erwin de Hart. Met 49 kilometer in totaal verloopt de ochtendspits relatief rustig. De meeste files staan nog bij Amsterdam. Geen bijzonderheden. En de langste files zijn op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen het Zaandam en het Koemplein 5 kilometer. Op de A9 maar richting Amsterdam. Tussen Afrit Haarlem Zuid en Badhoevedorp ook 5 kilometer.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 Radio 1. KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen en welkom. We zijn er elke werkdag, dus ook vandaag tot 12 uur. En verslaggever Martijn Grimmius volgt deze ochtend de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning van Groningen en dat is Max van den Berg. Hij geeft vandaag een gastles over gas. Een gas-gastles op een basisschool in Mussel. En kijk hoe vaak Martijn koningin nog zegt. Eerst nu het fenomeen neck nomination dat is de nieuwste internetrage. In Nederland heet het ook wel atje voor een kratje. Het is overkomen waaien uit Australië en Groot-Brittannië... maar ook Nederlandse jongeren doen er aan mee. Het idee is betrekkelijk simpel. Je drinkt minimaal een halve liter bier, wijn of sterke drank... en plaatst een filmpje daarvan op social media. En vervolgens nomineer je vrienden om binnen 24 uur hetzelfde te doen. Doen ze dat niet, dan moet diegene jou een kratje bier geven. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. Hé hey Rogier, dat is top, jongen. Daar zit ik dan... Bij deze nomineer ik Sarah, Brammetje Arijs en natuurlijk de enige echte Werner. Jongens, roost! Niet geheel risicoloos is het, het kan misschien als een puberstreek klinken... maar in Groot-Brittannië en Ierland hebben die zogeheten neck nominations al tot vier doden geleid. De ChristenUnie wil dat in Nederland voor zijn... en roept staatssecretaris Van Rijn daarom op om actie te ondernemen. Jo, voor de wind is van die ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. Een zorgelijke rage dus, wat u betreft. Ja, vooral als je kijkt naar Australië en naar Engeland. Uh, u noemde het al, vier doden. Uh, dat zet toch da blijkbaar uh, ook weer aan... Uh, tot overmatig alcoholgebruik, met name onder jongeren. Daar waar Nederland al grote problemen heeft... met overmatig alcoholgebruik onder jongeren... Ik heb als ChristenUnie de leeftijd kunnen verhogen onlangs... per 1 januari van 16 naar 18. Maar nu komt het natuurlijk wel aan om een cultuurshift, een ja. cultuurverandering. En daar helpt de, ja, helpen deze filmpjes niet bij. Maar heeft u een idee hoe wijdverbreid dit fenomeen al is in Nederland? Nou ja, als je op YouTube filmpjes kijkt, dan zie je inderdaad al het een beetje doordringen. Het komt natuurlijk met name uit Australië en Engeland, daar zie je heel veel filmpjes van. Ja, op de raarste, ja, iedereen mag zijn eigen grapjes maken. Maar als je ziet dat dit ook weer ja, schadelijke effecten heeft en inmiddels ook slachtoffers heeft geëist, dan maak ik me wel grote zorgen. Wat wil u van de staatssecretaris van Van Rijn? Nou ja, ik weet dat hij hier scherp op zit. Hij heeft ook samen met mij de wet verdedigd in de Eerste en de Tweede Kamer. Hij is ook erg voor handhaving van het overmatige alcoholgebruik en de leeftijd nu. En ik zal hem oproepen ook vandaag weer om ook dit scherp in de gaten te houden. Te kijken of je hier maatregelen kan nemen. Want hoe zou dat kunnen? Nou, je kan natuurlijk ook hier weer de voorlichting richting met name ouders... maar ook jongeren zelf opvoeren. De, de Niks 18-campagne is net gestart... Daar zien we trouwens dat Bavaria dat gewoon aan zijn laars labt... en gewoon nog de 16, 16 jaar, jaar eh, ja, hanteert ja. In, in Brabant. Uh, daar zal ik hem ook kamervragen over stellen, want dat kan natuurlijk absoluut niet. Dat, dat, dat een, een bierbrouwer zoals Bavaria zich dat daar totaal niet aan houdt. Uh, we zien verder dat de supermarkten uh, zich nog lang niet houden. Nederland scoort als een van de laagste in Europa als het gaat om handhaving, 28 ja. procent. Maar even nu gericht op, die nu campagne op de campagne Ja, ik zal hem vragen om uh, ook uh, hier een scherpe campagne op te voeren... om te kijken of we jongeren en ouders kunnen bereiken... Uh, met betrekking tot ook deze filmpjes, uh, de risico's van het uh, binge drinken. Want het gaat om zo snel mogelijk uh, alcohol tot je nemen. En we weten dat er 4.000, 5.000 uh, jongeren daardoor in de, in, de, in de ziekenhuizen komen per jaar. We ja. eens even kijken hoe de situatie dan is in uh, Engeland. Onze correspondent daar is uh, Vanessa Lamsveld. Vanessa, goedemorgen. Goedemorgen. Dat die uh, neck nomination uh, dat is een langere rage uh, als gezegd hè, bij jullie daar in, in uh, Groot-Brittannië, maar mm -hmm. ook in Australië dus. En het blijkt dus niet geheel risicoloos te zijn. Nee, inderdaad. Jullie zeiden het al. Vier doden. Twee in Ierland. Dat waren de eerste twee. En nu uh, in, uh, in Groot-Brittannië dus ook. Dus nee, het is hier... Uh, nou, eigenlijk de laatste twee weken zie, zie je het opeens ook veel in de media dat het dus een, uh, een, een opkomende trend is. En ja, het is natuurlijk het allereerste uh, drankspelletje via uh, social media. Nou houden de Britten wel van, uh, van drankspelletjes. Uh, maar ja, het uh, probleem natuurlijk van dit spel is dat het uh, uh, zoveel uh, zo peer pressure, zoveel druk uh, op de mensen zet om, uh, om zoveel mogelijk te drinken, dat, uh, ja, dat het toch tot het hele extreme gevallen heeft geleid. Nou, even nog, want uh, ja, uh, als je een beetje uh, een drankje drinkt, en zelfs als je een halve uh, liter op drinkt, dan ben je nog niet gelijk dood. Hoe zijn die mensen aan hun eind gekomen? Nou, de, uh, het wordt inderdaad wat ik net zei, steeds extremer. Dus wat je ziet, is uh, dat mensen uh, uh, dingen gaan doen als ze drinken en uh, een, een liter bier. Maar daarnaast gaan ze bijvoorbeeld ook, uh, er was, was een jongen die had levende goudvissen erbij uh, uh, opgedronken. Oh. Of uh, mensen drinken er olijfoliepijn. Dus ze maken hele bizarre mixen, juist om die uitdaging zo hoog te stellen om het voor de volgende nog moeilijker te maken. Ja. En uh, nu hebben we ze eerder dus in, in in Nederland dat ChristenUnie nu uh, aan de bel trekt en, en zegt van doe daar wat aan uh, regering. Hoe, hoe, hoe wordt er in de Britse politiek op gereageerd? Nou, je ziet in Ierland al dat ze uh, de politiek ook schoon heeft opgeroepen... om uh, ja, toch ook uh, uh, informatie te geven en, en mensen, ja, kie, uh, jongeren op, op de gevaren te wijzen. Uh, wat je hier ook ziet is dat de politiek uh, toch Facebook aanspreekt hierop... en zegt, Duister, Facebook, jullie maken dit mogelijk... want veel van die video's worden, worden op Facebook gepost... en er zijn ook speciale pagina's zeggen, ja, Facebook moet dit eigenlijk gewoon verbannen. Facebook zelf zegt, nou, uh, wij kijken ernaar, maar we kunnen het niet zomaar verbannen... want wij hebben gewoon richtlijnen uh, wat wel en niet mag. En in principe valt dit wel binnen die richtlijnen. En ja, critici zeggen ook, oh, kijk, uh, je kan het wel gaan aanpakken en verbieden... maar het probleem is dat je het daar natuurlijk ook weer nog veel interessanter mee kan maken... Ja. en dat je een soort underground-stroming krijgt. En uh, ja, misschien als je het gewoon laat uh, gebeuren en mensen... Uh, zien eigenlijk hoe, ja, hoe dom dit is dat je jezelf dooddrinkt op sociale media uh, dat het dan vanzelf wel overwaait. En zoals zo vaak op internet zie je ook al wel weer een tegenbeweging ook hier in Nederland. Hè. Dus hier bijvoorbeeld een meisje geweest die zegt: nou ik vind dat allemaal maar onzin en ik giet een fles wijn leeg in de wc. Is dat bij jullie ook zo? Ja, absoluut. Je hebt hier Eddie Leddy uh, uit Newcastle. En die, uh, die heeft uh, als tegenactie uh, heeft hij zijn kleren is hij, is hij gaan, nou, bijna gaan strippen op straat. Tot uh, ongeveer op zijn onderbroek. Uh, en uh, die uh, heeft toen zijn kleren uh, aan een zwerver gegeven. Uh, en dat heeft hij uh, gepost op Facebook. En hij heeft vervolgens uh, Robbie Williams uh, genomineerd om uh, de volgende uitdaging aan te nemen. En hij zegt, ja, op zich krijg je wel een hele interessante energie door mensen via sociale media te nomineren om ja. iets te doen. Maar laten we dan iets goeds doen en niet ook niet uh, doodzuipen. Meneer Voor de wind, is dat misschien het begin van een actie van u hier in Nederland: gewoon strippen op straat, nu kleren een zwerven geven? Ja, ik weet niet of dat mensen zal afschrikken als ik dat uh, zou gaan doen. Maar ik moet even kijken wat goed bij mij past. Maar uh, het zou wel aardig zijn om een tegenbeweging. Ik, ik las inderdaad ook van dat meisje wat uh, dat wijn in het toilet had leeggegeten. Gegoten. Uh, ik ga me eens beraden wat, uh, wat slim is. Maar tegelijkertijd ga ik ook de staatssecretaris vragen... om uh, te kijken of we toch ook op die gevaren kunnen wijzen. Het gaat natuurlijk vooral om die groepsdruk... en het no nomineren van je vrienden. En het aanzetten dus tot uh, in korte tijd heel veel alcohol. En het gaat met name over sterke drank dan, hè, wat heel schadelijk mm -hmm. kan zijn. Maar het moeilijke dat blijkt dus ook in Engeland. Want als je bijvoorbeeld Facebook daarop aan wil spreken... of wetten wil maken op een internetraasje, dat ja. wordt natuurlijk heel lastig. Ja, wetten zal heel lastig worden inderdaad. Maar het aanspreken via de staatssecretaris van jongeren, van ouderen... Ook via uh, scholen, zoals dat in Engeland ja, gebeurt? Ja, via scholen. Hier gewoon publiekelijk iets over zeggen als staatssecretaris. Nou, U besteedt er al aandacht aan vanmorgen... wat de schadelijke effecten zou kunnen zijn. Kijk, een grapje is best leuk, maar als hier slachtoffers van een zet jongeren aan nogmaals dat overmatig alcoholgebruik... Ja, die kant willen we nou juist niet op. Ja, waar je dus voor moet oppassen, dat zei Vanessa Lamsveld net ook... dat, je, dat het niet een soort underground stroming wordt. Hè? We hebben ook gebeld met een aantal organisaties... GGD, Stichting Alcoholpreventie en de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. En die hebben juist besloten om er niet te veel aandacht op te vestigen... omdat ze bang zijn voor een veel grotere rage. Bent u daar ook niet bang voor? Ja, uh, uh, daar moet is altijd, dus altijd een lastige afweging. Ga je hier nou aandacht aan besteden, ja of nee? Uh, je, je ziet dat het overwijdt van, van Ierland, Engeland naar, naar Nederland. Uh, dan vind ik best dat we het uh, mogen bespreken. Uh, uh, tegelijkertijd uh, zou je het kunnen ombuigen tot iets goeds... Uh, wat er nu dus ook speelt. Kijk, we moeten uiteindelijk naar een cultuuromslag. En dat, uh, Je kan natuurlijk van alles aan, aan wetten doen hier in Den Haag. Maar uiteindelijk, wat we ook met roken gezien hebben... ook onder jongeren, dat het niet meer cool is, dat het, dat het vies is... Je, je ruikt uit je mond, je bent niet meer aantrekkelijk... Ja, ja, nou die kant moeten we ook doen met de alcohol. Als je uit je mond stinkt uh, naar de alcohol... of je, je, je weet niet meer wat je zegt, wat, uh, wat voor zinnigs er uit je mond komt... ja, dat moet niet meer cool zijn. Nee, maar goed, die organisaties die zeggen van... als je het gewoon maar stilhoudt, hopen dat dit gewoon een hype is... die net zo snel weer verdwijnt als die opkomt. Ja, dat is een keuze. Ik heb er ook nog even met stap over gebeld. Stichting Alcoholpreventie, ja, die, die, die hopen ook dat het overwijt. Maar tegelijkertijd zien ze ook de gevaren. Maken zich zorgen. Schrijven ze er ook over op hun website. Dus ja, ik denk dat het niet verstandig is om het maar dood te zwijgen. En te wachten tot in Nederland de eerste dode valt. Laten we er bewust mee omgaan. Laten we onze zorgen erover uitspreken. En ik hoop dat veel ouders, maar ook jongeren hiernaar luisteren. En denken van, ik ga er wel wat anders van maken die, die non dus ik ga er een positieve uitdaging aan geven. Zo'n ludieke tegenactie dus. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dank u wel. Nu wel voor de wind van de christendiening. Ja, gedaan. Reizigers hebben vandaag ook nog last van de werkzaamheden aan het spoor. Er moeten wissels worden vervangen. Gisteravond lag het treinverkeer plat tussen Rotterdam en Den Haag. En op Utrecht Centraal stonden ervaringsdeskundigen vanochtend... op hun trein naar Den Haag te wachten. Uh, ja, ik heb er zeker wat van gemerkt. Ik kwam aan op Den Haag Centraal en toen reden eigenlijk niks meer. En toen ben ik teruggegaan naar mijn werk. Toen ben ik verder gaan werken. Tot u laat? Um, uiteindelijk heb ik om half negen de trein gepakt. Dus een lange werkdag. En een lange werkdag, dat klopt, ja. En kwam dat goed uit of was dat vervelend? Nou, ik vond het niet zo erg. Ik, uh, ik heb mijn tijd nuttig kunnen besteden. Er werd veel gemopperd om u heen? Ja, want het duurt altijd even voordat duidelijk wordt wat er aan de hand is. En het was echt op het moment dat de trein eigenlijk net stopte met rijden. En dan duurt het altijd even voordat er... Ja, voordat duidelijk wordt welke treinen wel en welke treinen niet. En uh, ja, mensen, nou, ja, mensen worden dan altijd wel een beetje uh, mopperig. En ik heb dan, ja, ik denk, je kunt er toch niks aan doen. Dus je kunt maar beter wat anders gaan doen. En vandaag is wel op tijd volgens mij, of niet? Nee, want de trein is ook uitgevallen. Dus ik sta hier oh. nu ook een uh, kwartier langer. Maar goed, ik kom wel een keer op mijn werk. Maar u bent een optimistisch mens, want ik zie nog steeds een lach. Ja, dat klopt. <laughs> u heeft ook uh, vastgestaan. Gisteravond, ja. Hoe lang? Tweeënhalf uh, uur? Zo. Ja, ongeveer. Maar ik ben er even op uitgegaan gegaan om een uh, appje te eten. En toen ben ik op mijn gemak teruggekomen en toen kon ik in één keer door naar Utrecht. Heeft u gisteren nog iets gemerkt van die wisselstoring? Nou, ik had gelukkig net uh, alles mee. Ik had net de laatste trein die daarvoor uh, zat. Dus ik was net op tijd ingestapt. En wanneer hoorde u toen van die ongelukkige reizigers die wel uh, stranden? Dat hoorde ik pas in Gouda, waar ik over moest stappen. En toen dacht u? Heb ik even geluk gehad. U stond vast? Ja, ik stond vast gisteravond bij Den Haag. En daar moesten we heel vaak van spoor wisselen. Maar uiteindelijk werd besloten dat de sprinter toch reed. En uh, ik denk dat ik er een uur en... 25 nou, nee, een uur en 25 minuten overgaan heb om naar Utrecht te komen. Maar ja, goed. Maar ze waren wel heel vriendelijk. U kijkt of u het niet heel erg vindt? Nee, het is niet zo erg. Ik heb tijdlang op heel veel plekken gewoond. En als je dan bekijkt dat het rijstsysteem in Nederland... voor mij is het allemaal wel prima. Het is natuurlijk wel beetje jammer dat je dan wat later thuis bent. Maar uh, ja, het gebeurt af en toe. Af en toe. Af en toe, ja. Nou, dus eigenlijk is het helemaal niet zo slecht gesteld met die Nederlandse spoorwegen. Nee, misschien, misschien dat het wel wat druk is in de trein... Maar, uh, waar misschien wel wat aan gedaan kan worden. Maar uh, ik denk dat logistiek gezien heel moeilijk is. Dus daar kan ik ook wel weer inkomen. Ja, ik, ik ben op zich heel tevreden mee. Een bijdrage was dat van NOS-verslaggever Karin Alberts. kro CRV. De Ochtend. Zo'n 430 medewerkers van beveiligingsbedrijf G4S verliezen binnenkort hun baan door bezuinigingen op het gevangeniswezen. En al 11 dagen staken ze om een goede ontslagregeling voor elkaar te krijgen. Vanochtend staan ze voor het hoofdkantoor van een bedrijf in Amsterdam. Maarten Hulfscher van vakbond de Unisecurity. Kijk, daar wordt volop actie gevoerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het één iemand met een grote toeter in zijn hand of is het druk? Het is ontzettend druk. Ik denk dat er zo'n 150 mannen hier hebben gestaan. Maar het was wel een uh, teleurstelling in die zin... dat uh, de president-directeur van G4S had gisteren beloofd... om met de stakers te komen praten. Maar hij durfde niet naar buiten te komen, de lafaard. Dat, dat zei hij ook zo? Of hij had misschien een bespreking of zo? Nou, nee. Hij uh, was bereid om uh, drietal stakers uh, binnen te ontvangen... begeleid door een vakconstructuurder. Maar hij weigerde het gesprek aan te gaan met zijn eigen personeel. Maar ja, 150 beveiligers voor je neus... Ja, maar ja, als je, als je ook zo'n grote jongen bent om een 430 te ontslaan... dan kan je best wel even aan 150 mensen uitleggen dat uh, dat het nodig is. En dat begrijpen we ook. Maar dat je uh, vindt dat je in een fatsoenlijk bot op tafel ligt voor een sociaal plan... om die mensen aan... Om te zorgen dat ze weer aan het werk kunnen. En B, om even de eerste inkomenseffecten van het ontslag op te vangen. Want daar gaat het jullie vooral om. Dat er mensen ontslagen moeten worden. Dat staat buiten kijf, dat, dat is nu helemaal zo. Maar het gaat om de vergoedingsregeling die, we, die niet goed is. Het gaat inderdaad vooral om de vergoeding. Kijk, in Nederland is het gebruikelijk als mensen ontslagen worden. Daar hebben we een regeling voor, de kantonrechtersformule. Wat normaal is, is dat er factor 1 wordt geboden. Maar G4S biedt niet meer dan 0,3. En ligt dat ook, kan dat ook niet dat, dat u als vakbond wat meer je best daarvoor moet doen? Dat die anderen een betere vakbond hebben of ligt het puur aan het bedrijf? Nee, dat ligt puur aan het bedrijf. We hebben daar als FNV, de Unie en CNV uitgebreid over onderhandeld met de werkgever. Het eindbod wat de werkgever heeft gedaan is door onze leden met 96 afgewezen. En vervolgens heeft het bedrijf een sociaal plan afgesproken met de ondernemingsraad. Wat echt volstrekt onvoldoende is. Kan die ene niet even zijn snater houden ja. met die toeter? Kan je dat niet even zeggen tegen hem? Even niet. Die toeter uit. Ja, maar dat uh, wordt geregeld. Maar die meneer die staat toch uh, op een hele afstand. Uh, oh, echt waar. <lacht> maar hij gaat nu uit. Kijk, dat is fijn, want dan kunnen we u kunnen we wel iets beter uh, verstaan. Dat u zegt kijk, de OR. Ik. Kijk, dit klinkt al iets, iets prettiger. Die OR is er dus mee akkoord gegaan uh, met, met het sociaal plan van, de, uh, van uw bedrijf. Of van het bedrijf. Moet je eigenlijk niet bij staatssecretaris Steven zijn? Die heeft al die bezuinigingen geïnitieerd. Nee, dat klopt. Die moet 300 miljoen bezuinigen. Daardoor gaan er 19 gevangenissen dicht. En uh, maar het vervelende is dat er ook... Uh, justitie heeft ook eigen mensen in dienst. En de vakbonden aan de overheidszijde hebben gezegd... Ja, er gaat geen mens bij onze deur uit zolang er nog mensen worden ingeleend. Nou, G4S uh, die levert beveiligingsdiensten aan justitie. En daarom is het contract met justitie uh, wordt opgezegd. En dat heeft de gevolgen... En kijk, aan het ontslag nogmaals kunnen we niet doen, ja. uh, maar wel iets aan een sociaal plan. En dat zullen we toch echt met de werkgever van deze mensen overeen moeten komen. Ja. Zijn de gesprekken nog wel gaande? Want u zegt, uh, de, de bereidheid tot vanochtend in ieder geval te woord staan van de beveiligers was er niet. Uh, de, uh, die komen er wel, want u zult begrijpen, kijk, dit is de elfde stakingsdag inmiddels... en er moet uiteindelijk natuurlijk wel wat gebeuren. Je kunt niet door blijven staken. Maar het moreel van de stakers is heel hoog... Maar dat neemt niet weg dat wij vanmiddag toch een poging gaan wagen... om met de werkgever in gesprek te komen... en te kijken of we tot een oplossing komen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon wat wij willen. Ja. Een goede regeling voor die mensen... zodat ze op een fatsoenlijke wijze afscheid kunnen nemen van G4S. Want in hoeverre treft dit nu eigenlijk de gedetineerden? Als jullie er niet zijn? Uh, nou, ik heb begrepen dat uh, justitie het zelf weet op te vangen. Hè. Er worden extra mensen ingezet en overwerk. Maar ja, het heeft natuurlijk voor gedetineerden wel gevolgd in die zin... dat bepaalde sociale activiteiten zijn opgeschort. Dat het bezoek uh, niet door kon gaan. En dat is natuurlijk buitengewoon triest. En zeker die mensen hebben daar ook part op deel aan. Maar het is uh, ook justitie die ook tegen G4S zou kunnen zeggen... Van, uh, dat moet je gewoon op een fatsoenlijke manier uh, oplossen. Ja. Hebben jullie nog vervolgacties in petto? Nou, we hebben net uh, de, hebben de stakers uh, unaniem besloten om door te staken. De komende dagen uh, geven die mensen vrij af. Wij gaan in de tussentijd kijken of we samen met g uh, 4 s tot een oplossing kunnen komen. En dan gaan we maandag, zetten we de stakingsacties uh, weer voort. En hopelijk is er goed nieuws dan. De toeters, die blijven het nog wel even doen zo te horen. Bedankt. Maarten Hoescher van vakbond uh, De Unie Security. Het is Chris Berry. Cross your fingers, what you gonna do?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 Left van april in 2012. Chris Berry met second best. Martijn Grimmies, die volgt deze ochtend de commissaris van de Koning van Groningen... Max van der Berg. Die geeft namelijk straks een gastles op een basisschool in Mussel. Martijn, wat denk je? Schuilt er een beetje een goede schoolmeester in hem? Ik heb geen idee. Hij is zich nu aan het voorbereiden. Ik loop nu in de gangen van het provinciehuis in de stad... en uh, ik ga eens even kloppen op kamer nummer 29... De, kamer van de, koning, de commissaris van de Koning. Meneer van den Berg, goedemorgen. goedemorgen. Druk aan het voorbereiden. Ja, we zijn even goed aan het kijken. Uh, want het is natuurlijk wel wat aan lesgeven aan kinderen in de 7e en 8e klas. Dat is wat anders dan wat ik normaal doe. Dan ga ik vaak uh, naar middelbare scholen of VMBO-scholen. En nu basisschool. En basisschool. Dus dat zijn echt... Uh, hele brutale vragen. Uh, ja, ja, ongetwijfeld uh, hoe vaak ik de koning zie. Dat is altijd even een van de centrale vragen. Dus die hoort hier straks ook het antwoord op. En, ja. Uh, maar ook hele praktische dingen van, uh, ja, minder voorzieningen hier. Uh, de biobus is weg. Uh, wat gebeurt eraan? Uh, blijft onze school nog wel bestaan? Bent u een goede leraar? Nou, uh, ik heb altijd een groot bewondering... als ik weer een uur of twee uur uh, gewerkt heb in zo'n klas... en uh, je zit toch heel veel proberen, proberen... Ja, een beetje contact te krijgen, te kletsen, uh, vragen, antwoorden... dan ben ik uh, bek af. Dus ja. uh, ik heb altijd de groot bewondering voor het uh, onderwijs en het personeel. Ja. Nou, u ziet er wel uit een beetje als een statige oude schoolmeester... Compliment hoor. Ja, nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat die leren het ook zo doen. Straks gaat de stropdas natuurlijk af, want voor die klas moet even iets vrijen. We staan in uw werkkamer, uitzicht op het Martini Kerkhof. Allemaal kleine spulletjes die herinneren aan uw tijd hier. Uh, ik zie hier aan de muur een mooie schilderij van Anton Corbijn, de ploeg. En ik zie daar een gasmolecuul. Zeker ook een hot thema uh, hier in de provincie. Daar uh, krijgt u ongetwijfeld ook nog wel vragen over. Ja, ze zijn natuurlijk heel benieuwd, euh, zitten wij bovenop die gasbel, ja of nee? En kunnen wij er ook last van krijgen? Ja. Wat doet u er allemaal aan? En bent u ook soms angstig? Ja, als, je, als je maar vraagt, dan krijg je vanzelf antwoord. En soms is het ook nog een heel bevredigend antwoord. U vroeg om een miljard, kreeg zelfs nog iets meer. Uh, en gisteren werd er ook nog, ook nog bekend dat er uh, een advocatenkantoor gaat vragen... om immateriële schade uh, die geleden is door uh, de gaswinning. Wat, wat vindt u er eigenlijk van? Nou ja, dat is natuurlijk uiterst reëel iets. Uh, het, het zit niet alleen maar in de stenen, in het huis of in de fundering. Het zit ook tussen de oren en het gevoel, wat is dit nog waard? Ik denk zelf dat alleen door het gebied weer goed aan te pakken en op te bouwen... en dat geldt ook economisch, dat geldt de leefbaarheid in die dorpen... Het geldt op de eerste plaats natuurlijk de fundering... En de, en de inrichting van de huizen zelf en de monumenten. Het is nogal heel gevarieerd wat er is, zo'n 70.000 bij elkaar. Maar Ipantriële schade, zegt u, dat is ook ja, wel goed om wat te vergoeden. Ja. Hoeveel zou dat moeten zijn... Nee, dat, dat, dat, ik, mijn antwoord is dat als, door die dingen te doen... geef je de mensen weer een perspectief en een beter gevoel. Dat is het goede antwoord. Geld op zichzelf is daar niet een antwoord op. U bent zo goed in bedragen genoemd. Vorig jaar ja, noemde u een nou, miljard. Ik, ik, ik denk dat dit niet gaat via het geld naar individuen. Dit gaat in mijn ogen naar de gemeenschap in dat gebied. En wat je opbouwt. Als dat goed is, als ze het gevoel hebben... hier zijn weer banen, het loopt hier, er wordt geïnvesteerd. Het ziet er goed uit. Uh, het is weer veiliger en ook meer bestendig tegen... De beving en de aardgas, uh, hoeveelheid winning, is ook afgenomen... waardoor het ook gewoon een stukje veiliger wordt. Dat zijn de goede antwoorden. Ja. Um, u heeft geen ambtskettingen he, als commissaris van de Koning. Nee. Dus nee, die gaat nee. niet mee. Wat, heeft u nee. nog iets anders wat u meeneemt naar Mussel, zo meteen? Nee, behalve mijn, uh, mijn documentatie om, uh, om goed uh, voorbereid te zijn. Maar nee, ja. ik, uh, ik ga gewoon heen met mijn medewerkster en dan... Gaan we daar uh, ja, nog, nog, nog even voorbereiden en dan op weg naar Mussel. En dan wel in een imposante wagen die bij kleine leerlingen, was een basisschool, altijd veel indruk maakt. Benieuwd wat voor auto de commissaris van de Koning heeft. Nou, de ochtend. Standpunt NL. Nou, dit dus. Stand.nl. Het gaat vandaag over de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn belangrijk of niet. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in ieder geval nog nooit zo impopulair geweest. Uit een onderzoek van TNS Nipo blijkt dat maar 42 van de kiezers... zeker gaat stemmen op 19 maart. Peter Kannen van TNS Nipo ligt het onderzoek vanochtend toe. Het is altijd een beetje lastig te zeggen. Natuurlijk, We zitten nog uh, vier weken voor de verkiezingen, dus het, het kan zich zeker nog wel ontwikkelen. Maar uh, we vragen dat al sinds, de, sinds begin jaren 80 op dezelfde manier... En dan blijkt dat degenen die zeggen, ik ga zeker wel stemmen... dat het een goede voorspeller is voor die opkomst. Maar zoals het er nu uitziet, ja, zou die opkomst wel eens onder de 50% kunnen blijven steken. En dat zijn opvallende cijfers, want de gemeenten krijgen meer invloed dan ooit. In 2015 worden gemeentes door de decentralisatie verantwoordelijk voor jeugdzorg... maar ook voor de zorg aan langdurig zieken, voor ouderen, voor de armoedebestrijding... Kortom, is het een slechte zaak dan dat juist nu... die gemeenteraadsverkiezingen zo impopulair zijn? Of worden uiteindelijk de echte beslissingen... toch gewoon in Den Haag en Brussel genomen... en kunnen we deze verkiezingen best een keer overslaan? De stelling vandaag. De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Als u wilt reageren, doe dat vooral. Bel gratis op het nummer 0800-1101. Stem via de site www.stand.nl of twitter met hashtag standpunt. Zijn we al te reacties al iemand eens hier. De Rolf Mol. Gemeenteraadsverkiezingen zijn niet populair... terwijl ze dat wel verdienen. Politiek dicht bij huizen... Even verdiepen en dan stemmen, zegt hij, op 19-3. Desmond ook eens met de stelling... ik ga gewoon weer VVD stemmen, zegt hij. Met 40% opkomst is mijn stem ongeveer 2,5 keer zoveel waard... wanneer iedereen zou gaan stemmen. Maar men loopt liever op tot een kansloze boycott, vind ik ook best. En dan wat mensen die zijn het oneens. Aardbeien, ga niet stemmen en laat zien dat je de democratie... net zo serieus neemt als de politiek de burger. En hier nog even Curva, ook een zeer constructieve mening. Stemmen helpt geen zak. Wat vindt u? De <laughs> gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Ik denk dat we in ieder geval die oneens voor Curva kunnen noteren. Maar u kunt het uh, laten weten. Hè? Eens of oneens uh, stem via de site www.stand.nl. Bel als u wat uitgebreider verhaal heeft. 0800 -1101, Dan horen we dat graag in de uitzending. Of uh, Twitter met hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. hier is Dorald Megens. Na een betrekkelijk rustige nacht leidt het geweld in Kiev vanochtend weer op. Gisteravond werd nog een bestand afgesproken... maar inmiddels vechten demonstranten en de politie weer met elkaar. Wordt met stenen gegooid, geschoten... Een tientallen betogers zijn gewond geraakt. President Janukovic ontmoet vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken... van Polen, Duitsland en Frankrijk... die willen praten over het geweld in Oekraïne. Andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken... praten in Brussel over de situatie daar.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 AWB nou, Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Twee files op de A76 Belgische grens richting Heerlen. Tussen Knoop het Kerensheide en Nut. Zes kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A76 richting Geleen staat ook een file. Tussen Voerendaal en Schinnen. Drie kilometer. Daar is de weg weer vrij. De Ochtend. Bram Verhaven woont tussen de lelievelden. Mooi, zou je zeggen. Maar hij en zijn gezin worden er vooral ziek van. Want er wordt veel te veel gif gebruikt. Er komt nu eindelijk onderzoek naar. En zometeen praten we met Verhaven. Nu is weer een Sochi-Update. MOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Want Gio, het wordt best een spannende dag. Ja, want uh, we hebben nog maar vier echte dagen te gaan daar in Sochi. En dan is het gewoon iedere dag raak. Geen kwalificaties meer, geen series meer. Maar gewoon meteen om de prijzen. Dus ook alles wat er vandaag gebeurt gaat meteen om de medailles. Uh, het slechte nieuws is, er komen vandaag geen Nederlanders in actie. Althans niet in de wedstrijden. Wel wordt er volop getraind. De schaatsers bijvoorbeeld, die de eerste twaalf dagen van de Spelen... met hun individuele prestaties bezig waren. Die doen dat nu in ploegverband. Steven Daleboud is daar bij die trainingstap. Steven, goedemorgen. Goedemorgen Kio. Uh, is het nog een beetje druk of zijn ze allemaal weer terug naar het dorp? Ze zijn allemaal weer terug naar het dorp. Uh, er zitten er nog een paar op het middenterrein hun uh, normale kleren weer aan te trekken. En uh, dan vertrekken ze zo uit het stadion terug naar het Olympisch dorp. Ja, Kon jij uit die training die jij zojuist hebt gezien, hè, want het gaat dus over die ploegenachtervolging, een beetje opmaken wie er uiteindelijk gaan rijden? Uh, nou, niet zozeer 1, 2, 3 uit de training. Want de, nou, vanmiddag wordt bekendgemaakt door Arie Koops, de bondscoach... om, uh, om half elf trouwens Nederlandse tijd is dat... wie er morgen als eerste uh, zullen starten. Welk drietal. Ja, en die werkt uh, niet met de hesjes he, op de training. Die, Zoals het <lacht> nee. bij het voetbal is, dat je meteen kunt zien wie er spelen. Nee, precies. Je kan er wat dat betreft weinig uit afleiden... maar je kan natuurlijk wel het een en ander zien. Uh, Kramer, Verwij, Blokhuis en Bersma zijn de vier bij de mannen. Uh, wat wel interessant was om te zien dat er bij een proefstartje... dat ze even hard weg, wegrijden, uh, dat Bersma er meteen vanaf gereden werd van dat treintje. En het was dus eigenlijk hetzelfde geval bij Marit Leenstra bij De Vrouwen. Daar bestaat het viertal nu nog uit Vust, Ter Mos, Van Beek en Leenstra. En uh, Leenstra die moest er ook uh, daar dus uh, meteen af. De verwachting is, denk, nou, als ik het zou moeten inschatten, is dat zij morgen wel rijdt. Uh, omdat Jorien ten Mos daar dus ook onderdeel van uitmaakt... en die heeft morgen nog een hele drukke short track dag... met de finales op de 1000 uh, meter. En dat dan vervolgens ten Mos op de zaterdag uh, zal, uh, zal instromen. Ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Als je niet meerijdt uh, bijvoorbeeld in die, in die aanloop naar die finale toe... dan krijg je ook geen medaille, geloof ik, hè? Ja, je krijgt zeker wel een medaille. Wel. Als je, je meegedaan krijg je een medaille. Ja, maar als je, als je uiteindelijk... niet meerijdt uiteindelijk, als je alleen maar in, in laten zeggen, de, ba of de, de trainingsopstelling staat, dan krijg je hem niet, hè? Nee, dat klopt. Als je dus morgen niet aan de start verschijnt, dan krijg je die medaille niet. Maar als je bijvoorbeeld morgen wel rijdt en dan zaterdag niet meer rijdt, dan krijg je wel een medaille, maar dan sta je niet op het podium. Nee, maar het zou wel mooi zijn voor Leenstra bijvoorbeeld, die nog geen medaille heeft. Als ze op die manier de medaille kan pakken. Ja, ja die hoopt daar zeker op. Ja, ja dat klopt. Ja. Hey, wordt het trouwens twee keer goud? Want uh, we gingen daar volgens mij de afgelopen keren bij Olympische Spelen ook altijd wel vanuit Dat het gewoon een geheide gouden medaille was. En dat viel tegen. Ja, dat viel tegen. Ja. Twee keer brons hebben de Nederlandse mannen gehaald. Um, ja, en of het nu goud wordt. dat dus is natuurlijk altijd een beetje koffie. kijken wat wel feit is. is dat de Nederlandse ploeg. Het deze keer, deze Olympische periode, serieuzer dan ooit heeft aangepakt. Um, en daar is ook al over gezegd. Bijvoorbeeld iedereen ja, in het verleden hing het er een beetje bij op de Olympische Spelen. Dat proberen ze nu te voorkomen. Dus in die zin een serieuzere aanpak. En wat dat betreft ja, meer kans op succes. Nou, laten we het gaan afwachten. Dus dat gaan we dit weekend allemaal meemaken. Steven Dalenboud, bedankt en ook weer terug naar het dorp, hè? Ja, ja zeker. Oké, okay. ja, dat was hem. Dit is Radio 1, de ochtend.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 ZANG 86 Bruce Hornsby and the Range and the way it is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek het CBS heeft zojuist met uh, de nieuwste cijfers gepresenteerd over onder meer de werkloosheid en het consumentenvertrouwen en dat betekent dat bij ons uh, NOS Economie Redacteur André Meinema aanschuift. André, werkloosheid was de vorige keer in de maand december weer gestegen naar wat was het 668.000 mensen die zonder zo werk zaten. Wat is de stand van januari? Nou, dat is uh, verder gestegen, want uh... Toen kwamen dus inderdaad 15.000 mensen bij in december. En we zagen dat in de maand januari zijn er.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 Waardoor het, het, het getal zeg maar, gestegen is aan die 10.000. Maar het blijft dan natuurlijk een geweldig aantal mensen. 10.000 mensen die per maand op straat ja. komt te staan, dan zijn er toch zo'n 300 per dag. En dat is, dat is best veel, om en zo dat te zeggen. Is, dat is natuurlijk al maanden aan de gang. En dat is al, dat is al maanden aan de gang. Ja, het heeft eventjes een opleving gekend in de herfst... waardoor iedereen verbaasd opkeek hoe het nou kon zijn dat de werkloosheid daalde. Want het verhaal was toch altijd, ja, maar de, de economie trekt aan... en dan krijgen we op een gegeven moment dan ook uh, pas maanden later herstel mm -hmm. na het effect van, uh, van de werkloosheid. En opeens zagen wij, terwijl de economie nog amper aan het herstellen was... toch al uh, een teruglopende werkloosheid... Maar dat waren een soort zeg maar even seizoenseffecten en vooral dus mensen die zeiden om, om welke reden dan ook ik ga weer doorstuderen ik ga de schoolbank in, ik ga langer doorleren. Of mensen die zeiden: van ja, we hadden twee banen, ik raak mijn baan kwijt, maar ik heb nu even geen zin om te gaan zoeken en dus melden die zich niet aan in de kaartenbak, om zo te zeggen, bij de UWV's. En dat is nu dus wel weer. En nu weer wel, ja, ja. en meer. Ja. Wat doet het met het consumentenvertrouwen? Want dat was de laatste maanden weer een beetje aan het stijgen. Hè? We kregen wat meer vertrouwen. Ja. Hoe zit dat nu? Ja, dat gaat door. Uh, je zou kunnen zeggen dat mensen horen natuurlijk ook steeds meer berichten over dat het weer de betere kant op gaat. Ook al is er misschien nog niet weinig van merkbaar en voelen de mensen in de portemonnee eigenlijk nog het tegendeel. Misschien heeft heeft het geholpen dat de mensen iets meer in hun portemonnee overhouden... aan het loonstrookje eh, dan ze misschien gedacht hadden? Eh, misschien zijn het de berichten over 2014 wordt dan toch het jaar van herstel. Misschien hebben ze dan toch iets gezien over meer huizen verkocht in de buurt... Eh, terwijl dat eigenlijk tot dan toe altijd niet het geval was. Die factoren samen hebben geleid dat consumentenvertrouwen... in de maand februari, meten ze altijd in de eerste twee weken van de maand... Eh, iets gestegen is weer, eh, met twee puntjes. Ja, het zijn een soort, soort ja, metingen van hoeveel mensen zijn positief... en hoeveel mensen zijn negatief. En dan komt dan een soort eh, saldo uit. Rollen, we staan nu op min 10. Dat betekent dus altijd nog dat er meer mensen zijn... die pessimistisch kijken naar de economie in hun eigen portemonnee. Eh, maar het wordt stelaan minder. Hè. Februari, een jaar geleden, stonden we op min 42. Nu staan we op min 10. Gof, dat is toch ja. een behoorlijke inloop. Maar doen mensen dan ook weer meer grote uitgaves? Wordt ik ook altijd naar gevraagd. Uh, he, men vraagt, ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Er wordt altijd gevraagd naar van hoe kijk je naar de economie Wat zijn je verwachtingen tot nu toe? En wat zijn je verwachtingen voor de, voor de nabije toekomst? En hoe kijk je naar je eigen portemonnee? En vind je het altijd tijd om grotere aankopen te doen? Zoals auto's, zoals wasmachines of uh, tv's en zo meer. En daarvan zeggen de mensen nu eindelijk in februari. Januari was het niet het geval. Februari zeggen de mensen. Ik vind dat er nu wat meer tijd is. Denk wat vaker na over de aankoop van bijvoorbeeld een wasmachine of een tv. Meer werkloos dus, maar ook meer vertrouwen. Zo is dat. Geeft de burger moed. Dankjewel, André Meijema. Het kabinet laat onderzoek doen naar het gebruik van gif... bij de teelt van bollen, bloemen en fruitbomen. Omwonenden klagen al jaren over de gezondheidsrisico's. Bram Verhaven is zo iemand. Hij woont tussen de Lelievelden... en heeft ook de stichting Bollenboos opgericht. En die club maakt zich zorgen over het gebruik van gif in Drenthe. Meneer Verhaven, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel last hebt u daarvan, van dat gif? Nou, daar heb je eigenlijk wekelijks last van uh, tijdens het uh, teeltseizoen van de bollen. En wat is dat dan voor last? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, je moet je voorstellen dat uh, op de lelietelt uh, zo'n 100 kilo gif per jaar wordt gebruikt. Dat wil zeggen dat ze uh, wekelijks uh, één of twee keer voorbij komen met een spuit. En uh, je weet dus niet wat het effect is van de middelen die wordt gespoten. Je kent de middelen niet, je weet niet wat uh, al die middelen met elkaar doen. En uh, nou ja, daar hebben wij vragen over gesteld en de gezondheidsraad zegt inderdaad dat daar risico's aan verbonden zouden kunnen zijn... en raad om wonenden aan om maar naar binnen te gaan... als die spuit er komt. Dus, dus, u, dus elke keer als er gespoten wordt... dan zegt u tegen de kinderen die in de tuin spelen... hup jongens, kom op naar binnen. Absoluut. U gaat zelf ook binnen zitten? Absoluut. Maar hebt u er ook fysiek al last van? Nou, um, het, uh, ja, die middelen die geven geen... Uh, uh, sommige trouwens wel. Er zijn middelen die acuut uh, uh, last geven. Waar je dus, uh, het middel me, uh, MONAM, metamnatrium... dat is een uh, natte grondontsmettingsmiddel. is een beetje gedetailleerd. Maar daar uh, is acuut uh, uh, giftig. En we kennen ook mensen die daar uh, jaren last van hebben gehad. En uh, de andere middelen, het is dus onbekend wat die doen. Maar op de lange termijn uh, zijn er allerlei uh, mogelijkheden voor Parkinson, kinderleukemie, En dat wordt door die gezondheidsraad onderschreven. Dus dat zijn, het is inderdaad ja. gevaarlijk. En die acute klachten, wat zijn ja. dat dan? Wat voel je dan? De acute klachten, nou uh, het voorbeeld wat wij uh, kennen is... Uh, die man die heeft een half jaar lang niet uh, fijn kunnen ademen. Kijk benauwd. Dus die, nou, niet zomaar benauwd. Je kan gewoon niet ademen. Je gaat naar de longarts en die weet ook niet wat het is. En heel toevallig, omdat de boer de vaten aan de weg heeft laten staan... met alle instructies erop... heeft hij alle onderdelen bij elkaar kunnen leggen... en gedacht van, hé, hey, het kan wel eens aan dat middel liggen. En dat blijkt dus achteraf het geval te zijn. Dat is door de LTO, de boerenlobby, is dat ook helemaal toegegeven. Gewoon pech gehad, meneer. Verkeerde plek in je eigen huis... Dus het zijn hele vreemde situaties die ontstaan. Dat je dus in je eigen huis, letterlijk in je eigen bed, niet veilig bent. Ja. Maar voor de goede orde, dat soort fysieke verschijnselen, daar hebt u zelf nog geen last van. Ik heb geen last van uh, fysieke verschijnselen. Maar wel dat je uh, uh, het ruikt als het gespoten wordt. Ja. En dat je uh, last hebt van je, nou ja, van, je, van, je, van je luchtwegen, van je ogen, noem maar op. Want dus, u uh, woont pal naast zo'n lelieveld. Nou... In Drenthe is dat uh, iets anders dan in andere streken van Nederland. In Noord-Holland heb je, wat is allemaal een beetje gedetailleerd allemaal... maar daar is de bollenteelt, uh, laat ik maar zeggen, een soort permanent op locaties. En in Drenthe reist het rond, want het mag maar één keer in de vijf jaar... mag het op een perceel worden gebruikt. Mm -hmm. Dus het is ieder jaar anders. Um, het jaar dat we begonnen zijn, uh, dat, uh, uh, toen was in mijn omgeving... Uh, zat het. Eigenlijk overal, want het was een nieuwe teelt die ontzettend veel opleverde. En daar waren alle uh, grondeigenaren zeer enthousiast over. En nou, toen, ja, daar ben ik wel heel erg van geschrokken wat dat allemaal voor een, voor een effect heeft. En nu zie je dat dat, dat uh, om de vijf jaar, laat ik maar zeggen, uh, een, uh, is het weer in de buurt. Ja. En, en uh, goed, die stichting is opgeven. Hoeveel mensen zijn daar eigenlijk aan verbonden? Nou, er zijn uh, tientallen mensen aan verbonden. Uh, we hebben een dagelijks bestuur van een, uh, rond de vijf tot tien mensen. En uh, voor de rest hebben we heel veel vrijwilligers die meewerken om uh, de velden te inventariseren. Want we tellen ieder jaar waar de velden liggen. Daar maken we kaarten van. Dus dat is ook uniek materiaal. We zijn de enigen die dat doen. En verder merk je dat er in het land uh, steeds meer groepen zijn die, uh, die zich zorgen maken. Mensen uit Friesland, Oude Meerdem, uh, gisteren in de NRC een heel groot artikel. Mensen in Hardenberg, mensen in Ommen, uh, de Fruitteelt, uh, Noord-Holland. O, Zeeland, Groningen, ja. overal komt het vandaan... dat mensen zich in één keer afvragen van... hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Maar en, die telers uh, moeten daar toch zelf ook last van hebben dan? Dat hebben ze ook. Maar, maar goed, wordt... voor hun is het hun brood, dus gaan ze er maar mee door. Absoluut. En dat is een goed brood. Dus uh, er wordt uh, binnen de lobby zelf en binnen de boeren zelf... Uh, maar ja, en je moet goed onthouden... dat die mensen, die hebben natuurlijk voorzorgsmaatregelen... Die, die zitten in spuitvrije cabines, die hebben handschoenen... die hebben overalls aan... en die rijden ook iedere keer als ze het veld hebben bespoten, gaan ze daar weer weg. Dus zij zitten daar niet in. En degene die daarnaast woont, die zit dus eigenlijk in die verdamping en in, die, in, die, in, die, in die, de damp van het middel wat is achtergebleven. En dat is in heel Nederland nog nooit onderzocht. Wat het effect is op omwonenden die ongevraagd, onvrijwillig worden blootgesteld aan die middelen nou, in nou ja, hun eigen tuin. Op dat punt wordt hij dan nu serieus genomen... want het kabinet heeft gezegd, we gaan er onderzoek naar laten doen. Absoluut. En, nou ja, het, ja, de gezondheidsraad heeft geadviseerd om dat te doen. Nu is gisteren het rapport van de RIVM uh, uitgekomen... die het instrument uh, voor dat blootstellingsonderzoek uh, heeft opgesteld. Maar wat zie je daar? De LTO zit daar met een grote vinger in. De hele lobby en de omwonenden worden weer niet gehoord. Dus ik, ik maak me enigszins zorgen over hoe dit... Uh, dat instrument. Is gek. Ja, dat is ontzettend gek. Ja, ja. Nu, ben, nu zijn we eigenlijk weer dat je denkt: van ja, die lobby die, die is zo sterk. die, die neemt eigenlijk uh, de besluitvorming in Den Haag bijna over. En dat is wel heel gek. Ja. Dus dat is een bezwaar dat u nu op, opwerpt ook. Dus de land- en wordt wel gehoord en de, de bewoners niet. Gaat u nee. eigenlijk zelf ook in gesprek nog met die LTO? Of, of met misschien wel individuele boeren die uw huurman wellicht zijn? Ja, wij spreken met de LTO. En, uh, daar, zeker, daar hebben we gesprekken mee. En de individuele, individuele, individuele boeren ook. Uh, sterker nog, die komen zo langzamerhand bij ons om te vragen of wij, of wij hen niet kunnen helpen. Want uh, ja, het, is heel, het is heel interessant wat er gebeurt. Het is, uh, want ja, de LTO die krijgt hun ook niet verder meer uh, geholpen. Dus nee, we hebben wat dat betreft uh, goede gesprekken. Maar dat, is inderdaad, uh, dat wordt ook geadviseerd, hè? die communicatie. Dat dus, moeten wij dan doen. Want ze fel. luisteren dus wel naar uw, uw bezwaren. En zelfs ook de Land- en Tuinbouworganisatie. Ja, ze luisteren wel, maar. Uh, nu wordt dus voorgesteld om een spuitvrije zone. Uh, dat zegt de gezondheidsraad. En dan komt de, de, de LTO, die komt dan met 50 centimeter. Ja, dan denk je van ja, dan luister je wel. Maar dat is ook wel. Ik vind het ook wel enorm. Uh, uh, ja. Want zeker het als het wordt... verstuift, dan heb je daar niet zoveel aan. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Nee, dat is, nee. Ik vind het bijna schoffering van, van zo'n advies. Dat ik denk, van, er zijn heel serieuze mensen, het is heel serieus geadviseerd... en dan krijg je dit als reactie. Maar kennelijk mag het gif wel gebruikt worden. Valt dat gewoon netjes binnen, binnen de wet? Ja, alles is uh, uh, toegestaan, maar de gezondheidsraad zegt ook... dat die hele, uh, uh, het CTGB-college toelating gewasbescherming... Die Houdt geen rekening met wat het middel doet voor omwonenden. Dus al die middelen moeten opnieuw worden, uh, het ja. eigenlijk worden bestudeerd. Wat het doet met de 90.000 mensen die in, uh, in de omgeving van zo'n veld wonen in Nederland. Want het zijn er 90.000. Dat is, dat is niet niks. En we hebben een meldpunt, de Gifklikker, geopend uh, afgelopen jaar. Uh, samen met de Partij van de Dieren. En daar krijgen we honderden meldingen van mensen uit heel Nederland die zich echt. Die dus echt allemaal mensen... Ik heb toch last van mijn ogen? En, uh, wat is dit? We hebben een uitzending van Zembla gemaakt. Nou, wat er daarna gebeurt? Allemaal mensen die echt gezondheidsklachten uh, uh, melden in één keer. Van, goh, nu valt het kwartje. Zou ja. dit het dan zijn? Dan nou, gaan we naar zijn zitten, meneer Van Aver, Want u hebt nu weer dit hele verhaal verteld. En ongetwijfeld komen daar de reacties op. Ik begrijp dat het in maart weer gaat beginnen, het hele circus. Want dan gaan de bollen de grond in. Ja, maar het is nu alweer begonnen. Want dat monam, dat metamnatrium, dat heeft een vrijstelling voor de bol. Want die bol die mag alles in Nederland. Het is namelijk een ideaal exportproduct. Dus het, is eigenlijk, het gaat eigenlijk non-stop door. En in maart inderdaad, gaat het gebeuren. En we worden wekelijks werden we gebeld als, eh, als, hè, als onze stichting. En nu we die, die klikker hebben opgesteld, de gifklikker.nl... Eh, is het in één keer ja er zijn nogmaals honderden. En dat is echt, ik schrik daar enorm van. Ja. Het is iets wat we niet kunnen bagatelliseren als... Eh, het is een individueel geval of eh, het is niet structuur. Ja. Het is absoluut wel structureel. Nou, sterkte met de strijd dan maar. Mocht het nou helemaal uit de hand lopen... kunnen we altijd nog de rijdende rechter naar Drenthe sturen. Dus Laat het maar komen. Dan trekt u maar even aan de bel. Nou. Bra Bram Verhaven, hij is van de stichting Bolleboos. Dank u wel. Dank u wel. Tijd om uh, een stukje verder op lokaal te reizen. We begeven ons in de Arnhemse wijk Klarendal. Deze week is Maarten Bleumens daar. De ochtend. De mini-maatschappij. hoop eigenlijk niet gelokt te worden door Stephanie. Nee? Heravond niet. Oké. Okay. Sandra geeft naaiadvies in een atelier aan de Klarendalseweg. Maandag hoorden we haar in de uitzending vertellen... dat ze na een depressie probeert structuur aan te brengen in haar leven door hier te werken. Haar specialiteit? Het knippen van patronen. Is dit moeilijk? Ja. Ja, oh, wie, wie zegt dat ja? Ik heb één keer geknipt en dat ging helemaal fout. Knippen is moeilijk. Hoe ja. ben je hier terecht? Vind je een participatiecoach? Terwijl er in de Tweede Kamer deze week volop is gedebatteerd over de participatiewet... horen we hier de verhalen van de mensen die proberen hun leven en werk weer op de rails te krijgen. Um, bij het UWV wordt je gewoon aan het werk gezet. Mm -hmm. En via een participatiecoach gaan ze eerst eigenlijk met jou kijken wat je leuk vindt. En op die manier zijn we erachter gekomen dat ik na je wel leuk vind. Hier de tegennaam en reigen. Dus deze punten hier speelt en hier speelt. Uh, nog niet speelt, maar even kijken hoeveel ruimte, wat je, wat je over hebt. Ik ben uh, Barbara Chardon. En ik leid het atelier uh, van Mode met een Missie hier in Arnhem. Wat is dat, Mode met een Missie? Uh, dat is dagbesteding voor vrouwen en mannen... die een uh, lang afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het is ontstaan omdat uh, er geen dagbesteding was voor vrouwen... maar wel voor mannen. Dus ik dacht, ja, waar houden de meesten de vrouwen van? Dat is kleding. Daar word je blij van. Ga ik toch heel even naar, naar mijn rechterkant, hoor. Want als je zegt dat de, de vrouwen worden er blij van maar deze mannen ook, of niet? Jawel. Ja een ziekenhuisopname gehad na een periode, van 3,5 maand op straat vorige winter. Hmm. Ja, maar uh, toch in het ziekenhuis wat te doen hebben. Dus en... ben ik maar met kleding begonnen. Met een, ja, een boek van het internet en een oude naaimachine van de familie. Ik met Floris. Nou, ik heb heel vaak getuige geweest uh, van allerlei... Vervelende ongelukken, treinen in de stad op de snelweg. En ja, vergelijkbaar met oorlogsbeelden. Ik kon er helemaal niet mee omgaan. En dat, ja, bom en ging het thuis verkeerd. Maar getuigen geweest daarvan, dat snap ik niet helemaal. Ja, verkeerde tijd, verkeerde plek. En dan gebeurt het pal voor je ogen. Wat, wat precies ongelukken? Ja, dat soort het ongevallen halen, het Achter journaal. Ja, het brandt zich op je netvlies... En... Als ik het moet vertalen, je, je draaide thuis door dan? Ja, wat schreeuwend in de woning. Ja, dat, na aanhoudende klachten ben ik eigenlijk mijn huis uitgezet. Uh, met openbaar ministerie voor de deur. Daar sliep je? Ja, onder een overkapping met openbaar ministerie. Vanwege de camera's die daar hingen. Nou, als je al s'nachts wordt aangevallen, dan heb je in ieder geval de camera's als stille getuigen. Zo onveilig voelt dat. Alsof iedereen uh, naast je bed kan gaan staan in je slaapkamer. Dat zei ik wel heel erg eng. Een hachelijk avontuur. Ja, zeker in de winter met de kou. En in twaalf, uh, in vijftien. En ook wat, uh, wat, wat, wat donkere blaren op de tenen door de kou. En dan krijg je uiteindelijk een uh, verplichte opname. Dan word je met een, uh, het winterprotocol, met een noodverordening... Uh, die van kracht is, word je van de straat gehaald. En, Omdat het gewoon te koud was? Ja. Dan rijdt de politie rond om je op te pakken. En dan brengen ze je naar het ziekenhuis en dan... Uh, ik zoek het daar maar uit. Dat het klinkt ook een beetje als het einde van de, van de dakloze tijdperk, ja, klopt dat? Ja. Dus, dus dat was, de temperatuur was bijna een redding? Uh, ja, ik ben uh, met stichting uh, Onderdak uh, in Arnhem in contact gekomen. Die hebben mij toen uh, geholpen aan een nieuwe woning. Om nou, we rustig gaan beginnen. Kleding maken helpt? Ja, zeker. Ik vind het ook heel erg leuk met alle soorten stoffen door elkaar. En ik was wel heel veel met kunst bezig, maar dat, uh, ja, als ik met kleding verder kan... dat vind ik het ook heel erg leuk... En als u meer informatie wilt over het atelier... als u bijvoorbeeld de kledingcollectie wilt zien... dan uh, moet u even naar missie.nl. Stand.nl, de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Nou, dat onderzoek is er hè, van TNS Nipo. 42% van de kiezers zegt te gaan stemmen op 19 maart. Uh, die andere... 58% is het dan, hè? die hebben er blijkbaar geen behoefte aan. Dus vandaar die stelling van ons, daar wordt op gereageerd via bijvoorbeeld de site van stand.nl. Je kan niet klagen dat de politiek niet luistert als je ze niks vertelt, dus wel gaan stemmen, zegt Peteppich. En John Zuurveen is het ook eens met de stelling, juist bij de transitie, verplaatsing van veel zaken van landelijk naar lokaal valt er ook echt wat te kiezen. Daartegenover staat dan de oneens reactie van Haar uh, Jonker. Ik heb het vertrouwen in de politiek zowel lokaal als landelijk totaal verloren, ik ga niet meer is stemmen, stemmen is een zinloze exercitie geworden. 0800-1101 is het telefoonnummer. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen met Franco Allemans. Hallo. Hoi. U oh, ja. mag het zeggen. Ze, ze zijn natuurlijk wel belangrijk... omdat uh, de, lokale, de lokale partij of de gemeenteraad... heeft natuurlijk veel te vertellen hier in de, in de stad, zeg maar. En je hebt uh, uh, bijvoorbeeld wat heel belangrijk is... is de lokale werkgelegenheid de binnenstad van de toekomst. Want je ziet in binnensteden zie je vooral... ja, wij zijn een kleinere gemeente. Zoals Tiel er wonen maar 40.000 inwoners. Dan zie je steeds meer panden in de stad leegkomen. Hoe ga je dat oplossen? En dan heb je natuurlijk al die uh, dingen... die uh, bij de gemeente terechtkomen, zoals de wmo gelden. Ja. Dus de gemeente heeft... Uh, het is heel belangrijk om een keuze te maken... Uh, welke koers je als gemeente gaat varen. Ga je de, uh, de VVD kant op, de SP-kant op? En dus uh, om te gaan, gaan stemmen? Duidelijk, Frank. Heel belangrijk. Dank je wel. De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Dat is onze stelling deze ochtend.